Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen ouders zijn tijdens het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire boos weggelopen. Dat gebeurde toen het nieuwe VVD-Kamerlid Ruud Verkuilen het woord voerde. Het was zijn eerste praatje in de Kamer en dan mag je niet onderbroken worden door andere Kamerleden. En dat vonden de ouders en andere partijen respectloos. Je hoort SP-leider Lilian Marijnissen. Ik constateer wel dat het vak van de VVD vol is, maar dat de publieke tribune waar de ouders zaten die vandaag hier kwamen om op zoek te waren naar een oplossing... Die een oplossing van ons wilde horen dat die tribune nu leeg is. Dus ik vraag me toch wel af of de heer Verkuilen nou echt denkt dat hij heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen met dit optreden vandaag. Aan het einde van het debat bood Verkuilen zijn excuses aan. De Tweede Kamer debatteert over kinderen die uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire. Het gaat om zo'n 1700 kinderen. Partijen zijn boos dat de kinderen nog niet herenigd zijn met hun ouders, vertelt verslaggever Wilco Boom. Er is inderdaad grote ergernis in de Kamer dat het kabinet er maar niet in slaagt om deze kinderen met hun ouders te herenigen. Juist omdat het de overheid is die deze mensen in moeilijkheden heeft gebracht. Maar daarnaast zijn er nu ook grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in het algemeen. Gisteren sloegen kinderrechters alarm omdat zij geregeld op basis van onvoldoende informatie over uithuisplaatsingen moeten beslissen. En dat zijn dus niet alleen de ouders uit het toeslagenschandaal, maar ook anderen die met de jeugdzorg te maken krijgen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne staat een Russische militair voor de rechter. De sergeant wordt beschuldigd van moord. Hij zou eind februari een ongewapende burger hebben gedood. De man fietste vlak bij zijn huis toen hij werd doodgeschoten. En Alfred Scheuder is komend seizoen definitief de nieuwe trainer van Ajax. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Scheuder tekende nog geen half jaar geleden bij Club Brugge... en nu stapt hij daar dus alweer op, vertelt commentator Arman Asfroglou. Het is de grootste kans uit zijn trainersloopbaan tot nu toe. Hij maakt eerst nog een seizoen af bij Club Brugge, nog twee wedstrijden... en dan is hij vanaf komend seizoen dus de hoofdcoach bij Ajax. Schreuder volgt Erik ten Hag op die na dik vier jaar naar Manchester United vertrekt. Het weer lekker zonnig, wel wat wind en 17 tot 22 graden. Morgen begint in het noorden met wat regen... maar opnieuw is er weer lekker veel zon... en het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4... Amsterdam richting Den Haag... tussen Knoppen de Hoek en Roelvaartsveen, 10 minuten vertraging. A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen Uitgeest en Knoppen het Koolmeer, 10 minuten... Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Rottepolderplein, 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De N247 Amsterdam richting Horen. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland, 5 minuten onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 to my heart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 We'll we're coming to the wake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 Ça ton que de toi, et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi. L'énergie positive. Attends plus fort. Dans la mort qui va en direct son nom Sois plus prudent avec les gens qui t'entourent. Et ne te laisse pas de le de leur discours. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils passer tes premiers fois mes ennemis.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 That'll believe in us My My Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Europa zijn meer dan 2 miljoen mensen overleden door het coronavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ruim 218 miljoen Europeanen raakten besmet. VVD-Kamerlid Verkuilen noemt het een inschattingsfout... dat hij niet geïnterrupeerd wilde worden tijdens een medespeech. Dat gebeurde in het debat over het uithuisplaatsen van kinderen in het toeslagenschandaal. Tientallen ouders waren boos op Verkuilen. En Russische militairen hebben in een buitenwijk van de Oekraïnse hoofdstad Kiev... twee ongewapende burgers doodgeschoten. Blijkt uit beelden die in handen zijn van de BBC en CNN. Het weer veel zon, maar ook wat bewolking. Het waait flink bij 17 tot 22 graden. Morgen in het noorden kans op wat regen. Verder veel zon en ongeveer even warm als vandaag.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 We that gave us life